Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Thierry Baudet mag de coronaregels niet meer vergelijken met de Holocaust. Dat heeft de rechter bepaald. De leider van Forum voor Democratie maakte de vergelijking op Twitter. Hij schreef onder meer dat ongevaccineerden de nieuwe Joden zijn. Nabestaanden van de Holocaust en Joodse belangenorganisaties spanden de zaak aan. volgens zijn advocaat wilde Baudet met de tweets alleen maar de coronaregels in historisch perspectief plaatsen. Hij stelt daarmee het van overheidswegen uitsluiten van groepen mensen... of het van overheidswegen aanzetten of bewilligen van die uitsluiting van groepen mensen aan de kaak. Baudet moet die tweets nu verwijderen en mag ze niet herhalen... anders krijgt hij 25.000 euro boete. Hij gaat in hoger beroep. In Haiti is het aantal doden door een ontplofte tankwagen opgelopen naar 75. De truck met benzine kantelde een paar dagen geleden en daarna was er een explosie. Onder de doden zijn veel mensen die probeerden om benzine af te tappen. Er is een groot brandstoftekort in het land. Er waren te veel gasten op het verjaardagsfeest van prinses Amalia. Dat bevestigde de Rijksvoorlichtingsdienst na een bericht van de Telegraaf. De prinses had zaterdag ter ere van haar 18e verjaardag een party in de achtertuin van paleis Huis ten Bos. Volgens de Telegraaf waren hier zo'n 100 mensen bij. De RVD zegt er maar dat er maar 21 mensen waren uitgenodigd en dat niet iedereen kwam. En er wordt druk gevoetbald vanavond in de KNVB-beker. Er zijn maar liefst acht wedstrijden. Want meer Vitesse en Sparta speelden tegen elkaar commentator Frank Wilaerts. Flink wat spelers die er normaal gesproken niet in staan. En als je dat meetelt en ook nog meetelt dat Sparta zeventiende staat in de Eredivisie. En het dus niet zo heel gek is dat ze de competitie op dit moment ietsje belangrijker vinden. Dan doet Sparta het niet zo heel slecht. Je kunt ook zeggen, Vitesse doet het niet zo heel goed in deze wedstrijd tot nu toe. Het werd uiteindelijk 2-1 voor de club uit Arnhem. Ook AZ en Heraklus Almelo moesten tegen elkaar. De Alkmaarers versloegen Heraklus met 4-1. Harkemaanse Boys, RKC Waalwerk werd 0-5. Feyenoord FC Twente werd 2-1. Excelsior en FC Groningen zijn nog bezig. En nu beginnen er nog drie wedstrijden. Waaronder Ajax tegen BVV Barendrecht. Het weer komende nacht koelt het af naar graad of 6. Morgen overdag is het grijs en regenachtig. Het wordt 9 of 10 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Uh, op het moment een, een hele, hele sterke golf van nieuwe talenten in de Nederlandse muziek. En uh, uh, een, een van de J Jet Rebel. Ja. ja. En uh, ik, ik, ik ken zijn omgeving goed, want hij muziekert onder andere met een van de kinderen van zijn vrienden. Oh, ja. En uh, hij is geniaal in, in, zijn, in wat hij kan. Ja. Maar ik heb diverse keren luid, niet tegen hem, maar wel uitgesproken.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 Een van hun grote krachten was dat ze zo leerbaar waren. Ja. Dus ze, ze, ze hoorden iets ja. en, ze, en, en ze namen het meteen tot zich ja. en verwerkten het ook meteen ja. op nog een heel hoog niveau. Ja. Ja. Stokhousen op de, op de hoes van Sergeant Pepper. Ja. Dat weet je, hè, ja. dat Stousen daarop staat, omdat het ook een heel gedoe is geweest, want ze hebben hem officieel toestemming verwarmd, die brief die bestaat. Ja, oh ja. En in eerste instantie... ...hoezo, uh, was zal was, was, was ik met die beurtlees? Ja. <laughs> maar hij staat erop, dus... Ja. Uh, goedkeur dan wel. Maar dan heb je natuurlijk ben je bewust van iets... ...als je dat, uh, ja. Als je dat ja, doet. Ja, maar doe je dan de jeugd van tegenwoordig niet tekort Want ja, ze zullen best wel op andere dingen focussen of zo. Punt, ja, misschien ja. op een hele andere manier... ...dan wij vroeger, nou, dat geloof ik ook wel. Boeken lezen doen ze niet meer, ze krijgen op een andere manier toch binnen of zo. Ja, via YouTube's of uh, weet ik ja. veel allemaal. Dus... Ik denk ik, dat ik ze niet echt tekort doe, want ik denk, wat bij mijn workshops in St. Joyce Academie, daar had ik de en altijd en uh, veel van die studenten die daar zaten, die wilden eigenlijk naar de rockacademie toe, maar dat was, was al was vol. vol. Ja. Ja, okay. Ze gingen ja. ze dit doen. Wat ja. ik altijd zei, je hebt de beste keuze gemaakt, ja. want je komt hier <laughs> veel vruchtbare dingen in aanraken. Ja, ik ja. vind dat, uh, dat er op het moment hele goede muzikanten afgeleverd worden, ja. hè? die echt... Uh, daar staan we onze generatie zwaar bij in de schaduw ook zoals Koymans en zo, ze ja, zijn echt beter ja, ja. maar uh, ik vind dat ze, dat ze die extra laag ontberen <laughs> vaak en, en daar ook niet, niet op gestuurd zijn van uh, doe dat, ja, zoals okay. je dus ja. Toch in de, en niet omdat Opa vertelt verder hoor, maar in de tijd van de 60, 70 jaar dat mensen Hessen lazen en zo. Hè. Dus ja. een, je, je moest dat ja. gelezen hebben. Ja. Ja. Uh, ja, en ja, dat, andere... dat gedeelde uh, culturele, uh, zo'n zo beweging, zeg maar. Dat had je in de jaren 60. Is dat allemaal dezelfde beweging. En, ja. en zoals de Beatles die pikten die signalen op en die gaan ze aan ons ja. door. Maar nu.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 Maar uh, door het dus uh, de protestzoon. En er is natuurlijk op het moment erg veel om je druk over te maken. Er ja. is muziek een heel goed, uh, goed uh, ja. vervoermiddel ja. voor. Ja. Ja. Ik vind dat dat niet zo heel veel gebeurd is door, door de jonge generatie. Nou, dat nou, het, ik denk door ja. de rappers en door de hiphopers zeker wel hoor. We hebben ook met uh, Def P. gesproken van Osmore, top. Ja, maar dus ja? die staat aan. Die, okay. ja, ja, die staat ja. aan. Maar dat deed, ja. dat deed hij al in, in het begin, vind ik. Door zijn, door ja, zijn keuze. Hij, hij ja. heeft het, het plat-Amsterdams natuurlijk tot, tot icoon verheven. Ja. Ja. Opeens werd het stoer om plat-Amsterdams te spreken. Ja, zeker. En, uh, dus, dus ik vind ja. hem. Um, de, maar hij is ook oud, hè? Hij is, hij is niet. Ja, niet, hij is in de zijp dus nou ook, ja. Ja, snap je? Hij ja. is ja. al, oud, eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Maar hij ja. heeft altijd. ja, wat ik zeg, hij, hij staat aan. Ja. Hij, dus hij, hij, maar ik denk dat.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 Ja, ja. Nee, we kunnen overal lopen rond. Want... Ja, en uh, gaan naar Parijs ja. en loopt de verkeerde kant uit. Ja. Nou, dan, uh, dan piep je wel anders. Ja. Hè? Of, of ga eens naar... Wat is er in Antwerpen? Uh, anderhalf week geleden. Borgenhout. Uh, een verkoolde Bruinewijk, ja. hè? En uh, dat ik echt denk, wat, wat denken die mensen hier? Uh, wat, wat, yeah. waar, waar, waar zijn ze mee bezig? Wie, yeah. wie, wie, wie volgt dat? Yeah. Niet om, om ze te Big Brother, hè? Yeah. maar om te weten wie zijn jullie eigenlijk? Hè? Yeah. Dat yeah. is zo groot. En, yeah. en dat kan zo. Ja, je ziet de aanslag in Parijs, die, die hadden dus een bronnen in België. Yeah, ja, morgen ja. schot. Ja. ja, snap je? Dus, uh, mm. ja, ja. Ja, ja. En nu het nummer dat Tom in het begin van het interview al aanstipte. Jonas Silk quote. Если бы вся наша на земле исчезли? Если бы вся наша на земле исчезли? Через 50 лет вся жизнь на земле бы прекратилась. Если бы все люди исчезли с заземли? Если бы все het alle formen van als alle Insekten van de Erde verschwinden, als alle Insekten van de Erde verschwinden, würde innerhalb von 50 jaar alles leven enden.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 Würden in 50 jaar alle vormen des lebens aufblühen. Zie respiert die ziet liet. Zie formie wil Maar dan even terug, want ik hoor weer voor mij botte uitspraak dat de muzikanten tegenwoordig beter zijn dan vroeger. Ja, dat vind ik wel. Qua techniek of zo? Wat zeg je? Qua techniek? Ja, ja, ja. Ze spelen gewoon veel beter gitaar. Ja, maar zijn ze ook muzikaler? Nou, ze hebben de fase. Kijk, wij moesten de wielen... En meer niet, Opa vertelt verder. Maar je moest gewoon het vliegwiel zelf op gang brengen. Ik bedoel, Henny vertelde mij nog van... Dat bij zijn... Ik geloof zijn eerste elektrische gitaar. Dat hij daar een snoertje bij had.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 Het ja, kwam okay. vanuit een soort kunstidee. Uh, ja. En dat uh, de muziek werd gevonden als medium om die uh, kunstimpulsen. Uh, ja, ja. Maar daarom is de muziek gegeven. toch niet beter maar, of zo, ja. Nee, maar ja. Het, toch het idee dat, het, dat er meer gezegd in kon worden. Ja, Ik zeker. Wil, dat het was als je je kunst... dringende opdracht. Wil als kunst naar iets brengen. En er, er waren een heleboel vonden dan de, de popmuziek, maar. Uh, ja, maar ja, wat, wat je, je net ook is. zei... Het, de, de teksten zijn niet meer zo... diepgaat praten zo, dat vind je ook... Uh... Nou, eerst ben ja. ik er dus sowieso geen kenner... Hè? want ik, ik, nee. ik, ik, nee, ik, ik niet zit niet. in mijn eigen nee. kloostercel... Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. maar... Um, ik vind dat er enorme urgenties zijn... en eerst wat politiek... enorme urgenties liggen er... Ja. want, uh, want uh, kijk, wat er in Amerika gebeurt... dat is... Hoog, hoog alarmerend. Ja. Hè, als, als, als de, de Republikeinen uh, ja. de komende rondes gaan winnen, ja. dan is het daarna ja. gewoon een, een, een, een, een semi-dictatuur. Ja, kijken, Toen het Capitoli bestormd werd, zaten we zien oh, te kijken. Ja. Klopt, ja. Nou, je, je wist niet wat je zag. Nee. Hey, het is echt, uh, dus de Russische revolutie. Leuk, ja. ja. Ja. En dan erger. Ja, ja, erger. Ja. Dat, uh, maar maar en, en klimaatmatig. En, ja. en ik denk: ja. uh, muziek is een ja. uh, prachtig vehikel. Maar jij doet uh, het ook niet. Ik doe het wel. Ik ben alleen maar bezig met uh. het ding waarbij ik zeg van de zin van Arden Dollard gebruik of het ding waar ik Jane Goodall stem gebruik. Dat is gewoon één op één Me enorm zorgen maken over hoe laten we dit achter voor de volgende generatie. Ja, dat ziet er heel slecht uit. En dat vindt van Jane Goodall, is toch ook al een paar jaar geleden dat je dat maakt. of zo? Nee, nee, nee, nee, dit is heel recent, ze zat bij Buitenhof interview met Twan Huis.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 Of zou ik die zelf niet meer horen? Want ik luister nee, ook niet meer ja, naar die ja, luisteren. Het is, het is geen stroming ook meer. Nee. Hè? Nee. Om, om, dat was vroeger natuurlijk. was al luid en duidelijk. Op ja. vele manieren. Uh, uh, Country Joe McDonald. Op, op, op, ja. die, <laughs> die, die, die oproept... Ja. Uh, naar een, wat is 500.000 man... Hè? van yeah, yeah. uh, Fix to, di to, yeah. to Die, to die, yeah. to die yeah. Rack. Yeah. Dat hij zei hé, word zwakker wakker. Stel dat je klootzakken... en dan gewoon it's a one, two, three... what yeah. are we fighting, fighting for? for. Uh, no, yeah, don't give it damn. Yeah. Yeah. next up is vier <laughs> <and de>, En <laughs> de hele publiek ze yeah. yeah. omhoog, hè. Yeah. Yeah. Yeah. Hij, yeah. hij schopte ze wakker. Ja. Ik denk niet, het is, is business...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 stapels politieke liederen gemaakt zou moeten worden met, die, ja. met alles wat er gaat ook in ons land aangaan Dus, maar dat is in heel Europa aan de gang ja. en, uh, maar dat is er dus nee, wij apart inderdaad, nou, leuk om dat te constateren ja, Nou, gestuurd staan give me a C give me a K. What's that?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 Well, I ain't no time to wonder why Whoopee, all well, gonna die Now come on, generals, let's move fast Your big chance is here at last Now you can go out and get those reds Cause the only good commie is rum instead You know that peace can only be won When the wrong law of the kingdom comes Sing it, one.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 Mothers throughout the land. Pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. Send your sons off before it's too late. Be the first one on your block. Have your boy come on in a box. All right. One, two, three. What are we?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 de, de dag tevoren moeten optreden, ja. dat is laat geworden, verre, verre ja. reis. Ja. Ja. Ja. En dat ochtends ochtend uh, moest je gewoon weer om half negen op school zijn. <laughs> ja. en, uh, en ik bovendien ik gaf les en Zeist, dus ik, ik moest veel reizen. Ja, ja, van, zeker, te wonen in Tilburg. Ik wou in Tilburg, ja, sinds mijn studententijd dan. Ja. Hm. Maar, en toen kwam, uh, later ging ik met Beeld samenwerken. Hm. Ja, en dan komen de subsidies. Ja. Oh, op die manier. Als ja. popmuziek -e ah, natuurlijk. Ah, okay. en, en popmuziek -e zijn geen subsidies. Dat, nee. nee, ik zit kort, ja. Mijn ja, ja, ja, ja. zei dat wel eens, dat hij ergens stond een uh, Hedon of zo. En dat hij zei: Ja, uh, al die subsidies en zo, ik heb nooit subsidie gehad. Hij <laughs> zei: helemaal het podium waar je nou speelt, is zwaar gesubsidieerd. Hij zou er even overheen. Maar, ja. Nee, we zijn een heel rijk land. En dat is natuurlijk, ja. Maar goed, ik, uh, toen kwamen de subsidies, en ja, daar heb ik uh, goed van kunnen bestaan ook weer. Ja. Ja, okay. En nu ben ik gewoon gepensioneerd. Ja.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 Uh, dus dus dat, dat, dat had alles met elkaar te maken, dat, dat je eigenlijk die maatschappelijke zekerheid losliet yeah. en uh, uh, ja, de onzekerheid inging en, en, en op je ideeën, ja, je moest maar van je ideeën zien ja, te, te runnen. En natuurlijk, ik ben uh, uh, gelukkig getrouwd en mijn echtgenote heeft ook inkomsten, dus ah, op die manier, ja, okay. uh, ja, met een beetje slimheid kun je ja, natuurlijk ja. een heel eind komen. Hè? Ja.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 En toen ging hij geven een gegeven moment, volgens mij was hij, nee, ging hij ook professioneel. Ja, dat maakte niet uit, want je had niks. En je kreeg niks. Dus ja. Ja. ja, nee, zeker. Dat maakt helemaal niet uit. Ja. en, en er was, deze, deze, Dit hele complex hier, deze hele, tot met, nee, dit niet, hebben we later aan maar ja. die woningen en die, en, en die tuin, daar hebben we 32.000 gulden voor betaald in ja. de tachtige jaren. Ja, ja, ja. Dat was er. Ja. Dat, dit was niet de enige, er waren er meer van die plekken. Ja. Ja. En van mijn generatie ook, ook ja. veel Brabanders en Limburgers die naar Amsterdam betrokken zijn, ja. die zijn dus allemaal kraakpandjes die ze dan op een gegeven moment zelf gekocht ja. hebben en zo. Die zitten op goud geld, hè? Ja, zeker. Miljoenen ja, dingen ja, en zo. Ja, ja, dingen ja. Die, die niks waard waren ja. in de Jordaan en ja. zo. Leuk opgeknapt en zo. Nou, als een Amerikaan het nou ziet, ja. anderhalf miljoen of zo krijg je ja. ervoor. Hè? Dus ja. wij zijn wel bevoorrecht geweest, ja. vind ik. week ook haalt die ding, meneer. En dat was een paar niet zo van in, in Tels. Want dat vond je niet zo leuk. Trekken. Maar in van die avond waren die bergen, dan kon ik zo gewoon bij je. Maar je kon ik ook oplezen, niet? Oh, en ik heb wel een tuk. Zal ik het te trekken, wat doen? Ik ga me losduken. Eindelijk had ik mijn gevonden, Probeer hier nog een dimentaasje.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 Ja, dus dat ze ja, ja. uh, makkelijker allemaal ja. geregeld krijgen dat iedereen ja, uh, zo doet hè? Ja. Het, dus is een, een soort de eerste keer dat ik dat gezien heb uh, was op Dixie uh, visten met uh, hoe heet hij ook weer Amerikaanse Amerikaanse uh, cabaretier uh, die uh, onder andere een uh, and reggae song had I want to be your bicycle seat Timmy okay. uh, Edwards <laughs> eh? Django. Ja, hij, uh, oh ja, we hebben. Ja, en ja. die kregen dus. Dat ja. was van eerst dat ik dat ik zag dat hij een heel publiek zo zo een heel terrein kreeg ja. die zo. Dat was toen uh, ik vond het bijzonder, ja. maar tegenwoordig is dat standaard, weet ja. Je, ja. je, zo dat ja, ja, ja, ja. oh. je dat doen. Het, uh, Laat we zien die met, handjes. Ja, precies. Ja, Wat blijven de handjes? Ja. Ja. Dus, uh, en uh, ik we, we hebben hier in Tilburg speelde ooit uh, U2. En, uh, oh. voor 250 man ja. in, uh, ja. in ja. harmonie. Ja. Ja, die moeten allemaal ook een keer beginnen. Yes. Ja. En toen was Bono ook al uh, zo bezig. Hè? Ja. Ja. Ja. En, uh, en die 250 ja, man ja, ja, die ja, dus ja. mede in dat zaaltje hier in Tilburg, ja. wat nou niet meer bestaat. Maar uh, ja, dat waren een soort uitvindingen. En, en het is nu standaard gewoon. Hè? Dat, uh, ja, iedereen ja. weet hoe ja. dat moet. Ja. Ja. Okay. Ja, maar we zijn bij onze bespreking van de huidige muziek zien uh, een belangrijk segment vergeten. Hè? Want die evenementen gaat voornamelijk want die dancemuziek. Ja. En, dan, en daar zijn we heel groot in als Nederland. ja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 ik had alle middelen ervoor, want ja. ik, ik werkte met drumcomputers en zo, maar ja, ja. die dus ja. had ik met sequencers. Ik had een hele krachtige sequence en ik had er echt geen zin in om, om, om me daarin te verdiepen, wat, wat ik eens mee zou moeten. Dus ik kijk er met uh, gemengde gevoelens naar. Ja. maar je, je, je, ik, je hoort wel regelmatig uh, dat het, hoe, hoe opzwepend het is. Ja. Dus, dus voor, de, ja. voor de effectiviteit van zo'n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 Het werkt wel inderdaad, nee, ja. ja. zeker. Dus nee, je moet het wel kunnen. Het is volgens mij wel een... Uh, niet iedereen kan het, laat ik het zo zeggen. Nee. Ja. Het is meer dan ja. alleen maar plaatstrijd. Nou, als dus je het, het kunt, dan heb je een jet. <laughs> als ja. je het kunt, ja. Ja, ik denk als je het muzikaal echt op de, op de, op de werkbank legt... dat het toch vaak dat je dat het niet zo heel interessant is wat ze doen. Maar, maar, maar wel heel effectief. Ja, Ja. ja Hè? Effectief, dat ja. dat, ja. dat, ja. dat is ook ook mensen aan het dansen, ja. Dat, nou, we hebben. Hebben, ja, ja. Dat is natuurlijk uh, het, het begin en het eind van het verhaal, hè. Ja. Er moet gedanst worden. Ja. Het heet Ders, In de vlonders. Een beetje weggestoken. Tessen de sparrenbossen ligt er een klein derk. Verdeeld in alle kleine boerderijkes. Uit een wat groter dan het andere. Natuurlijk. En op die ervan, daar wint er een wilde boerendochter. De baas alleen maar de vijftig. En voor dan de jongen van haar neef wist. Dan dien, dan dien ze er doet Wat is hij nog niet staan. Hij heeft dan een liedje van gemaakt. Hij heel woorden. En altijd hij het zoveel is, voorbij haar En als hij ziet haar licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop, een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verrrrr! Verrrr! Hé, schoonbuibken, gauwwit dan ga hey, ke ga heren zie. gezien, ook hier, dan ga maar zien. Blondingen zien, hoek in de gama's. Hé, schoonbuibken, gauwit dan ke heren zien. Blondingen zien, hoek in de gama's. En tot de ma, tot de tot de Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En ook met het potten van de boom, begint er opnieuw. Ruin, schiet de vier. Ze moeten zeggen hier stil nemen. Ze wilden ze naar wilden. Het is een dag hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als tijds avonds voorbij er deur gaat. En dan je er licht nog branden. Dan hij zijn handen diep in z'n zang En met zijn kop Een beetje naar beneden Zingt zijn liedje Vreur hij, Hey, schoonweibbeke Ge weet dat je ziet Laat je zien hoe gier dat ga maar zien Hey, schoonweibbeke Ge weet dat ge Laat je zien hoe gier dat ga maar zien En tot de maat, tot de maat Schuwelke! Schuwelke! En die horen geven erbij. In zijn wiertje. 21. Is zijn kominkje van de messen. Aline. Tussen de velden. Op de weren. En de zag Dat is nee, of dat is nooit, paarden. Hier de tenen. En hij zei: Wevenken. Tja herna! Ik had er niet van gemokt. Hé, hey, schoen bijbeke, ge weet ge Laat ik je zien hoe gier dan ga maar zien. Hé, hey, schoen bijbeke, ge weet ge Laat ik je zien hoe gier dan ga maar zien. En tot hem tot maar, tot maar, tot, maar, tot maar, En ze kreeg het warme en koud tegelijk. In winst ze zijn tot de gaf, schetten ze, meer kou.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 In ons centrum. Ja. Dat is overigens een beeld dat we gewoon uit Den Haag gekregen hebben. Dus dat was daar te veel. Dat <laughs> ja, leuk hè. Ja. <laughs> en, maar dan zie je dus uh, Beatrix uh, Veel betekende naar Willem kijken. En hij zit ook zo'n beetje van ja. <laughs> ja dat is, dat is mijn oom mijn opa. Mijn oom ja. Maar daarna gaat het over. Uh, want het zijn allemaal gewone mensen die je hoort. Gaat het over de dood. Over een, iemand vertelde over het gezin waar hij uitkomt met, met zoveel kinderen. Ja. en dat er zoveel gestorven zijn. En je ziet gewoon dat dat binnenkomt bij, bij Willem-Alexander. Want die okay. heeft een broer verloren. Ja, ja dat is he, waar. Ja. Met een bizar ongeluk natuurlijk. Ja. Ja. Een ja. volkomen overbodig dom, ja, ongeluk, ongeluk. Ja, he. ja. En het lievelingszal van Bertrix, ja. denk ik. Ja. Uh, ja. Was, ja. Hij. God, dat is een nieuwe wereld hier. Hier was het vrij. Hier kon ik iemand zijn. Ik ben hier geboren. Ik ben in Roven geboren. Ik woon mijn hele leven in Broekhoven. Al 55, jaar ja. Ik ben op Curaçao Nederlands aan Telen geboren. Ja, en nu woon ik hier, hè? midden in de stad. In het centrum van Tilburg.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 Een groot dorpsplein met kasseien erop en een wat bomen. Ik denk, dat is een nieuwe wereld hier. Hier was het vrij. Hier kon ik iemand zijn.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 het was één grote familie. We kenden elkaar allemaal. Alle kinderen die speelden allemaal met elkaar. Dan werd gevoetbald. Dan werd er speeld. gespeeld. Ik denk, god, dit is een nieuwe wereld hier. Hier was het vrij. Hier kon ik iemand zijn. Een heuvel. Ook over.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 ben ik van al die serie dingen, maar net als van Jane Goodall. Uh, Oké. Okay, ben serie. ik uh, ja, mijn een ja. hele serie aan het maken. Ja. Uh, van uh, dingen die, die ik tegenkom en die mij uh, trekken. Oké. Okay. Sorry. Maar geen nieuwe serie binnenkort. <coughs> nee, en, nee. En ook niet niks binnenkort. Er ligt eigenlijk niks. Ik bedoel, er is geen enkele connectie met een, uh, met een tournee of met een platenmaatschappij of whatever. Uh, ik ben gewoon. Bezig. Ik ben een monnik, ik zit in mijn cel <laughs> en ik zit in, uh, ja. een, een paar keer verluchten, de Op mijn manier dan. Dus, uh... Ja, dat is toch wel apart, inderdaad. Ik denk een muzikant wil het ook een beetje uitdragen of zo. Ja, hebben zeker. De muziek laten horen. Of ja, zo. zeker. En dat ja, vind ja. ik ook heerlijk om te doen. Maar uh, als het niet zo is, uh, weerhoudt het me niet. Valt mijn energie niet dood. Nee, dus ik, okay. ik blijf ja. de ja, lol erin hebben, er. ja. de zin erin hebben en de vragen hebben. Van, ja. Van, ja. Is, ja, als ik er, wat gebeurt er dan? Uh, Oké. Okay. Maar hier, dit is dus een gedicht van Baudelaire, Baudelaire uit de 19e eeuw. En uh, ik ben eigenlijk door Leo Faré uh, geïnspireerd om, om met Hallo aan de slag te gaan. Want in Frankrijk was het heel normaal dat grote uh, entertainers, zangers, artiesten putten uit de.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 op gespitst om ja. die om zoiets tegen te komen vind ik, dat vind ja, ja. ik interessant. Qui aimes-tu le mieux homme énigmatique dit ton père, ta mère? Ta soeur, ou ton frère. Je n'ai ni père, ni meur, ni soeur, ni frère. Tes amis, vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. La patrie, j'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté, je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. Lors, je ne hais que me vois ici dieu Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger J'aime les nuages, les nuages qui passent là-bas.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 laten horen en uitgevoerd, etcetera. En dat was echt een thuiskomst binnen mezelf. Het was, het was een heel bescheiden optreden eigenlijk ja. maar. En er zaten dertig man of zo, die wel erg genoten ja. hebben. Dat weet ja. ik, dat, dat, dat, het was ook bijzonder. Dat is eigenlijk ultieme kunstwerk, hè? Zoiets meer. Over, over, over, over je leven, over ja, en over je creatieve geschiedenis. Ja, het dat verhaal. Is het, kunstwerk. het verhaal vertellen. Een mooi onderdeel was bijvoorbeeld dat uh,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 Dat was een heel mooi, intiem familiedetail eigenlijk. Terwijl je daar gewoon mee ook in het hebt gestaan. Terwijl het bierfontein over je heen kwam. Jazeker. Ja, he? ja. Ja, Dat was echt wel ja, ja, ja. handdoeken over de versterkers. Jazeker. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Van die buizenversterkers. Hé he? ja. hey Tom. Ik wil je hartstikke bedanken voor dit gesprek. Een mooie, een leuke verhaal. En veel succes. En het, het gastvrij onthaal Ja, gastvrij zeker. ja, ja. ja. zij verwend. Ja. ja, zeker. Hartstikke bedankt. Bedankt.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 DFM wenst u allemaal fijne dagen en een volgende